Van Eken. Een zeer goede middag of avond eigenlijk al, beste luisteraars. We gaan uh, architectuur brengen met een tentoonstelling in Antwerpen. We gaan naar namen voor een tentoonstelling over uh, uh, fanartiest artiesten, uh, kunstenaressen. Zullen we maar zeggen. We gaan ook naar het leven van Jim Jarmus nog eens doornemen met uh, Jeroen Struijs. Maar eerst kijk ik naar Christophe Graven. Er is respect voor uitstekend vakmanschap. Uh, dat is van alle tijden. Maar het is dus nu echt weer aan een heropleving toe. Dat is althans de stelling een beetje van de expo in de single ensemble. Architectuur en ambacht over de bijzondere samenwerking tussen vakmensen en architecten. En Christophe Graaf is directeur van het Vlaams Architectuurinstituut, het VAI, en mede-curator van deze tentoonstelling. Goedemiddag trouwens, goedemiddag. iedereen hier aanwezig, goedemiddag. de voorbij jaren zagen we ja, dat de grootste gebouwen werden altijd maar besteld overal in de wereld bij sterarchitecten zoals Jean Nouvel, Zaha Hadid en dat was allemaal bling bling, dat waren architecturale paradepaardjes, dat was de showstelen en wat doet u, u geeft aandacht aan het eerder onzichtbare werk van de vakban. Dat, dat, dat klopt uh, natuurlijk is het ook zo dat uh, grote architecten ook wel vakmanschap uh, uh -huh. kunnen. Zeker in het verleden. We hebben het over Berlage. Dan heb je toch over een ster-architect van Wat het verleden. Het. En die wist toch wel ook heel veel van Baksteen. Nee, het klopt. Wij willen over ambacht spreken... Um, om het eigenlijk een klein beetje uit de hoek van het nostalgische te halen. Ja. Omdat we denken dat daar een maatschappelijk verhaal aan zit. Ja. Maar de mensen hebben het er een beetje mee gehad. Hè? Er is een actiegroep Mont 14 die de duo-towers van Jean Nouvel in Parijs mm -hmm. uh, voor de rechtbank brengen om dat te stoppen. En zelfs in China een tegenbeweging. Hè? Want daar heb je ja. natuurlijk ook in Beijing die televisietoren, de grote stadia die ja. daar werden gebouwd. We zien telkens weer torens die, die, die omtermeest meest Opvallen. Er is een tegenbeweging. Dat is zeker zo. Dat heeft natuurlijk niet alleen met het ambacht te maken. maar ook met het feit dat veel van die gebouwen zo losgezongen zijn van de stedelijke context. Ja. En misschien ook zoals de architecten zich ja. losgezongen hebben. Uh, maar wij proberen dit echt positief te benaderen. Ja. Eigenlijk niet ja. als een soort kritiek op. maar nee. gewoon mogelijkheden te verkennen. Maar hoor ik nu toch even zeggen dat, dus de, die context, dus de context, de omgeving, ja. dat de Blinkblink blink daar te weinig rekening mee gehouden heeft? Ja, absoluut. Ik bedoel, als je gewoon kijkt, er zijn heel erg veel, veel gebouwen die niets met hun omgeving hebben gedaan. Ja. Die eigenlijk alleen ontworpen zijn, ontworpen zijn met het idee dat er een beeld voor de media uit ontstaat. Ja. Geef eens een voorbeeld voor de mensen. Zo'n heel duidelijk voorbeeld dat wij hier allemaal kennen bij ons. Mag ik daar bijvoorbeeld het havengebouw in Antwerpen noemen? Of denkt u dan... Oei, nou, daar wil ik nu even niet over, in die zin niet over spreken, omdat we denk ik nog moeten zien wat de context van dat gebouw in de toekomst gaat worden. Ja. En ik denk dat dat gebouw... Er zijn betere voorbeelden. Er zijn veel voorbeelden. Uh, ja, China kan je natuurlijk aanhalen, maar van zo'n hoewel, als ik gewoon kijk naar de, uh, zeg maar het nieuwe concertgebouw, wat is het in, uh, in Parijs? Ja. ja, dat is toch een gebouw wat eigenlijk erg weinig met zijn context doet. <laughs> en ja, zo zijn er eigenlijk erg veel gebouwen. Mogen we dan zeggen dat nu meer... Wat u dan wenstoken, ook, en wat ook meer aan het gebeuren is door die tegenwerking, dat het meer over duurzaamheid gaat, over leefbaarheid. Absoluut, het gaat uh, zeker over wat gebouwen niet alleen nu doen, maar wat ze ook in de toekomst doen. En dat is ook een van de zeg maar, punten die we echt willen maken, is dat een gebouw natuurlijk meerdere levens heeft. Het ja. komt tot stand, het wordt bewoond. En heel veel gebouwen moeten eigenlijk veel langer bewoond worden... dan we misschien gewoon zijn om uh, te rekenen. Niet alleen twintig jaar, okay. maar veel langer. Soms is het ook zo dat een gebouw veranderd moet worden. En nogal veel veranderd moet worden. Op dit moment zien we dat dat een zeer groot gedeelte is van de architectuur. En uiteindelijk zal het soms ook erom moeten gaan dat je een gebouw hergebruikt, maar dan misschien op een andere plek. Ja. En dat is natuurlijk ook een aspect van, uh, van het materiaal en daarmee ook van het ambacht. Ja, en duurzaamheid, daar zitten we ook op het ecologische. En ja, je kunt bijvoorbeeld geen houten huis bouwen zonder goede timmerlieden. Wanneer. Dus daar kom ook bij ambacht terecht. Dat is absoluut zo. Mm -hmm. Het is zo dat uh, eigenlijk, wij hebben die tentoonstelling ook met het oog op uh, de, zeg maar, dat aspect van de duurzaamheid, van het naleven van gebouwen, zou je kunnen zeggen, gemaakt. Uh, en daarmee betekent het ook dat het eigenlijk helemaal geen nostalgische tentoonstelling nee. is, maar dat het een tentoonstelling is die gaat over wie maakt gebouwen en hoe komen ze tot, tot stand. Het woord nostalgisch is natuurlijk als ambachtelijkheid hoort. En als we het hebben over artisana in het Frans, dan denken wij meteen al wat ouderwets ook. Ja, uh, dit, dit, dit heeft een, een beetje een connotatie met, uh, uh, met, met, met, met voorbij, met nostalgie. Ja, ik bedoel, daar kun je lang over spreken. Uh, uh -huh. We kunnen ook zeggen, nostalgie is ook uh, proest. En ja. dat waarderen we dan wel. Uh, in ja. de architectuur hebben we uh, ons aangeleerd om dat negatief te vinden. Ja. Uh, dat is misschien een andere discussie. Uh, uh, maar ik denk eigenlijk dat nostalgie ook wel een waardevolle uh, emotie is. Maar ja. hier gaat het eigenlijk eerder over... zeg maar, de, enerzijds het samen bouwen... Ja, en architectuur en vakmanschap ja. bij elkaar brengen. Ja, ja. Uh, dat is een, ja, een zeer oud gegeven... Uh, als we dan kijken naar, naar inderdaad, de naam Berlage is al gevallen. Ja. Ik kan mij niet voorstellen dat hij zijn uh, prachtig metselwerk, wat hij altijd heeft gebruikt... ...kijk naar het prachtige gebouw dat, dat, dat hij op Kruller-Muller heeft gebouwd, ja. het jachthuis... ...met al die uitsteekseltjes en binnenkantjes, dat je dat maakt zonder consultatie van uh, ambachtslieden, van metselaars. Nee, nee Berlage valt zeker in een periode waarbij ja. dus eigenlijk ook als reactie op de industrialisering... Ja. Uh, ...architecten en ambachtsmensen ja. uh, zeer veel met elkaar te maken hadden. Ja. En in België zien we dat uh, dat het natuurlijk in de periode van de Sint-Lucas-scholen... Ja. ...de neogotiek, de Arts and Crafts, die hier een hele specifieke ja. vorm kent... ...ook de Art Nouveau, dat we eigenlijk allerlei samenwerkingsverbanden krijgen... ...tussen ambachtslieden en kunstenaars, ja. tussen architecten... ...maar ook natuurlijk niet te vergeten de bouwheren... ...die eigenlijk onderdeel van die cultuur zijn... Ja. En je zou kunnen zeggen, die maken iets samen. Vandaar ook de naam, naam Ensemble. Nog even een, een klein ja, sidewalk, perhaps. Als we kijken naar, naar, naar bijvoorbeeld die, die fantastische metselwerken... die we zien in, in de, de, de gordel van de Antwerpen, namelijk mm -hmm. al die fortenbouw. Mm -hmm. Dat metselwerk, dat is magistraal. Mm -hmm. Je weet niet wat je ziet. Maar dan vraag ik mij altijd af, kunnen we het nog wel? Um, Soms kunnen we het wel en soms kunnen we het niet genoeg. En natuurlijk heeft deze uh, tentoonstelling ook te maken met een beroepsonderwijs. Ja. We hebben dus um, heel expliciet ook een aantal uh, uh, exponaten die ja. tot stand gekomen zijn ja. door ambachtsmensen, uh, door in één geval zelfs uh, Scholieren van, of ...scholieren van een beroepsopleiding en architectuurstudenten... ...die samengewerkt hebben aan iets, een klein object... ...omdat we natuurlijk erop willen wijzen dat het ook om dat gesprek tussen de denker en de maker ja. gaat... En, en die daarmee... ode aan hen ook een beetje. En die tentoonstelling, want als ik zie wat daar gebeurt, dus je komt binnen en het eerste wat je ziet aan je linkerkant is een gigantische mm -hmm. uh, gemetselde haard ja. uh, met de schouder op en zo. En dat is, dat is, binnen de tentoonstelling moet iets fascinerend geweest zijn. Want deze tentoonstelling, daar, ja, daar had je metselaars die daar binnenkomen. Ja. En mensen die, met beton en, en met stenen en noem maar op. Dat is niet de gewoonte bij tentoonstellingen dat die zo worden opgebouwd. Nee, dat was absoluut een avontuur. Ik kan ja. u vertellen uh, uh, wij, zaten, wij stonden daar anderhalve week voor de opening van de tentoonstelling. Op letterlijk zand, Op zand, ja. <laughs> ja. En uh, wij keken naar de tekeningen. Die tekeningen waren uitermate precies. En ja. wij stonden daar met de architect van Bovenbouw... Uh, en, en de metselaars. Ja. En um, de, metselaars, de metselaars zeiden... oh, dat kunnen we wel. Ja. Nu, in de loop van de tijd... merkte iedereen dat het toch wel een stuk complexer was. Ja. En toen kwam het eigenlijk net op tijd... Nog klaar. Voor het is de een dosen. mooi stukje metselwerk, hè? Het is zeer interessant. Ja, het is fijn werk. Ja, ik weet niet of u doorhad dat het, het is de snelbouwstenen. Ja, het zijn snelbouwstenen. En, en die zijn, zijn doormidden gezaagd. Ja. En dat betekent natuurlijk dat je een heel ander product krijgt. Je ziet ineens zeg maar, de binnenkant van een steen... die dus een heel bijzondere oppervlak krijgt. Eigenlijk bijna een... Het doet je ook een beetje denken aan een score, aan een, aan een notenblad. Je krijgt ja. een S-beweging ja. ook. En ja, daar kun je natuurlijk weer heel mooie dingen mee doen. Ja, maar het hield wel in dat dus, zeg maar, elke steen bewerkt moest worden... en ja. die moest zeker in twee richtingen gezaagd worden. En dat hield dus in dat iemand zeg maar, in een hof van de Singel moest zagen... en dan steen voor steen omhoog moest brengen om dat te vermetselen. Dus het is een heel bijzonder object geworden. Het is ook lekker om te weten dat de toonstelling... die ook onder meer over samenwerking gaat... dat men daar ambachtslieden ook werkelijk een uitdaging heeft geboden... om zoiets tot stand te brengen. Het lijkt ook trouwens terug in de mode. Kijk maar eens in het landschap, stedelijk landschap. Je ziet herstelatelier's. is... Je ziet overal uh, handwerk, workshops, uh, waar je voor kunt inschrijven. Het zit, het, het is, het, ja, het zit in onze tijd. Nee, absoluut. Uh, op dit moment is een groot gedeelte van de architectuur is al hergebruik. Ja. Wij moeten dat punt eigenlijk steeds meer maken. Dat we in, zeker in België. België is het land met de meeste gebouwen per vierkante meter. Dat ja. weten we. Dat kunnen we heel erg vinden. Maar ondertussen is, is dat is. ook een ressource... Ja. En uh, daarmee moeten we het doen. Er is nog een ander aspect wat ik ook belangrijk vind. Uh, gisteren stond in de krant dat de jeugd werkloos, werkloosheid in Brussel 32% is. Krankzinnig. Ja. En uh, we hebben een hele periode gehad dat iedereen dacht dat wij allemaal in de diensteneconomie gingen werken. Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje de mantra van de laatste twintig jaar. Um, maar we moeten ook zeggen die 32% die gaan niet allemaal hersenschureur geworden. Um, de bouwindustrie is van ouds een van de industrieën in stedelijke samenlevingen waar een lage drempel is. Je kan daar binnenstromen met weinig diploma's. Uh -huh. En je kan binnen die industrie je scholen. Je kan ook diploma's verwerven, dat laten we trouwens ook zien. Uh -huh. En wij willen eigenlijk daarmee ook zeggen, dat gaat ook over de organisatie van de samenleving en van de arbeid. En voor een deel gaat het ook over zingeving. Het staat gewoon compleet... Opposit de 3D-printing die op dit moment bezig is... en waar men steeds meer dingen mee gaat maken... dat je gaat zeggen van... nee, hier wordt weer gewerkt met de handen... en gaan we daarmee prachtig werk afleveren met... en daar kan iedereen ook weer aan meewerken. Het is een heel sociaal uh, component aan verbonden. Ja, absoluut. Waarbij ik natuurlijk denk dat we ook niet moeten zeggen... dat die 3D-printing gewoon geen waarde heeft. Want er zijn dat zou ik dingen... ook niet zeggen... Sommige dingen die qua ambacht weer mogelijk zijn, uh -huh. dankzij die 3D-printing. Maar uh, natuurlijk krijg je een herwaardering niet alleen van ambacht, maar van ook bepaalde uh -huh. materialen. Omdat je meer daarover nadenkt, wat kun je met deze constructie, met dit materiaal in de toekomst doen? En dan kom je tot iets heel, tot iets heel verrassends. Ja. Ik ben opgeleid als architect uh, aan de modernistische school in Europa, in Delft. En ik heb geleerd dat staal en glas de materialen van de 20 twintigste eeuw waren, zijn. Uh -huh. Dus de moderne materialen. Als je goed erover doordenkt, dan moet je eigenlijk zeggen, in de economie waar we nu in zitten, die dus eigenlijk over kleinschaligheid gaat, die over aanpasbaarheid gaat, over hergebruik gaat, uh -huh. zou het wel zo kunnen zijn dat hout en baksteen de materialen van de 21ste eeuw zijn. Uh -huh. Dat is een uh -huh. stelling die veel architecten lastig zullen vinden. Uh -huh. <coughs> Waarom? Ja, omdat, misschien is dat toch wel uitdaging. Omdat wij allemaal geleerd hebben dat modern is staal en glas. Ja. En dan, als je dan dus, zeg maar, eigenlijk uh, de materialen die wij associëren, of geleerd hebben om te associëren ja. met traditionalisme, met terugkijken, ja. om dan te zeggen, daar zit de toekomst. Dat kan hen toch ook uitdagen? Dat proberen we ook te doen. Precies. Een architect als Alvar Aalto heeft ook eigenlijk al heel lang bewezen dat je met die materialen... Uh prachtige moderne dingen kan bouwen. Ook. Dat is absoluut waar, maar ja. uh, ondertussen blijft toch gewoon eigenlijk de heroïek van de, van de stalen en de, uh, ja, ja, van staal, glas, beton altijd nog wel heel erg bestaan. Um, er zijn nog, nog, nog iets wat je kunt zien, bijvoorbeeld studenten uit Wuppertaal, ja. uitgenoten. vertel daar eens wat over. Een heel ja, dus dan wilden we eigenlijk gewoon natuurlijk ook, zien dat, ook laten zien dat beton ook uh, een heel ander verhaal is. Oh. Als je nu kijkt hoe beton uh, gemaakt wordt, we zijn ook bijvoorbeeld in de, in de recherche naar uh, naar een, beton, een fabriek van betonnen elementen geweest... je ziet dat dat ongelooflijk precies uh, ambacht is. Ja. En uh, de studenten uh, hebben eigenlijk uh, gezegd... wij willen een gewelf maken van ja. beton. En dan hebben ze eigenlijk gekeken naar... Gotische? Ja. ja, laat gotische boheemse gewelven, uh, of ook uh, Engelse... en hebben eigenlijk een gewelf ontworpen, trouwens met de computer... En dat hebben ze gemaakt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een prachtig, uh, prachtig object wat daar gewoon hangt. In beton. En het in zweeft beton. daar eigenlijk, kun je zeggen. Nu, het, is, het is een zoektocht ook om, om architecten, vakken, kunstenaars ook bij elkaar te laten komen. Mm -hmm. Dat ze elkaar inspireren, dat ze op die manier een soort gezamtkunst werken. Ja, dat is absoluut zo en het is ook uh, zeg maar een verhaal van heden verleden toekomst. Ja. Uh, het is een tentoonstelling die we gemaakt hebben samen met het architectuurarchief van de provincie Antwerpen. Uh, waarmee we trouwens als architectuurinstituut volgend jaar gaan fuseren. Oh. En uh, daar hebben we dus in feite de schatten uit het archief uh, ja. kunnen krijgen... Uh, Bijzondere tekeningen van het volkshuis in Antwerpen. Ja. De boerentoren die gemaakt is door staalbouwers uit Thuisburg in de jaren ja. 20. Uh, Schitterende foto's die daar staan. Hè? Ja. Dat was ook de notitie die daarbij krijgt, dat er in de krant destijds... Of, daar kwamen honderden mensen naar die bouw kijken. Nou ja, als je dat ziet, dan kan je dat toch wel bedenken. Ja. Het was een soort circus, die mannen die daar boven... Uh, ja. Uh, uh, ja, dus zeg maar dat materiaal, dus dat gaat over het verleden. Ja. We praten natuurlijk absoluut ook over... ...internationale productie, we hebben projecten uit Zürich, we hebben projecten uit Frankrijk. We willen laten zien dat dit een verhaal is wat in het verleden geworteld is... ...maar wat wel degelijk over onze toekomst gaat. Ja, en, en, en die architecten en vakmensen die dus nu bezig zijn met de nieuwe technieken die er zijn... ...met de nieuwe materialen die er zijn, die gaan uiteraard ook nieuwe ja, zaken, projecten creëren... ...misschien ook nieuwe materialen. Um, ja, kijk, ik denk dat het de hele tijd eigenlijk zo zal zijn dat dat nieuwe altijd ook ontstaat ja. uit hetgene wat we al kennen. Ja. Maar voor een deel natuurlijk, wij leven in een andere samenleving. Ja. Uh, onze organisatie van de samenleving is anders. Dus natuurlijk gaat het over het, het, het opnieuw uitvinden. Oh, we wij gaan ook het. niet zeggen dat we de bouwhutten uh, nee. uit, uit, uit de middeleeuwen terug willen. je heeft maar... het over gewoon nieuwe stedelijke scenario's, ja. zeg maar. Ja, ja. Ja, ja, herontwikkeling van alles wat er daar nog staat. Uh, iedereen heeft in zijn gemeente wel dingen staan waar je denkt van wat moet daar nu mee gaan ja, gebeuren. Ja. En kan, ook daar is deze tentoonstellingensemble ensemble. Kan daar een goed, uh, goede richting in gaan. Absoluut. Want uh, natuurlijk gaat het erover dat we, uh, ja, ik zei het al, het gaat over het hergebruik van alles wat uh -huh. we hebben. En uh -huh. ook dat in, in het ontwerpen meenemen. Ja. Um, en ook daar een plezier in ontwikkelen. Uh -huh. Henri van der Velde décrit que la plus essentielle, la plus indispensable beauté d'une œuvre d'art consiste en la vie que manifestent les matières dont elles sont faites. Donc, il s'agit du matériel là. Geeft die Henri van der Velde. U bent daar natuurlijk alleen van deze tentoonstelling volledig mee eens. Ik ben het er absoluut mee eens. Maar ja. ik was het al voor die tentoonstelling. Ja, <laughs> nee, het is een programmatische tentoonstelling. Wij ja. willen iets zeggen. Ja. Niet alleen over hoe gebouwen eruit zien. Ja. Maar hoe, wat eigenlijk effectief toch wat ze betekenen. En dat wil ik even eindigen met ook een mooi project. Wat aan de beurt komt. Hè. In Antwerpen in, in, in de Singel. En dat is de krook in mm -hmm. Gent. Een prachtig voorbeeld van hoe dus... Ja, ontwerpers en uh, uh, uh, vakmensen samen iets maken. En wat legt u het maar uit? Wat daar ja, gebeurt? dat is een heel bijzonder verhaal. We, we, sowieso zal het een uh, fantastisch gebouw zijn als het open gaat binnenkort. Maar uh, daar zit iets in dat de architecten hebben gekozen om het staal als staal te laten zien. Wij zijn dat niet meer gewoon. Uh -huh. uh, dus het staal mocht niet bewerkt worden. Het is eigenlijk een soort bijna een soort rots, een soort uh, geconcentreerde rots. En dat betekent dat dat staal niet bewerkt mag worden. En dat houdt in dat elke lasnaad zeer precies moet zijn. Het moet kan niet veranderd worden, daar kan geen flex overheen. Dat kon alleen doordat die architecten effectief... samen gingen met de lassers en ook een stuk opleiding gaven. En vervolgens eigenlijk samen met de lassers in feite gewoon elke knoop hebben moeten bedenken... en de lassers hebben het dan gemaakt waardoor je eigenlijk krijgt dat, uh, dat, uh, dat men elkaar opvoedt en ja. opleidt, want anders kun je zoiets nooit realiseren. Ik moet plots denken aan de oudheid, aan, aan, ja, aan Vitruvius. Ik kan niet anders dan denken aan die prachtige stenen die mm -hmm. zo mooi getailleerd zijn, dat ze zonder mortel op elkaar konden worden gezet en dat je nu op bruggen kunt rijden met 30 tonners, zonder dat die bruggen die 2000 jaar oud zijn, ook maar een of andere manier gaan bewegen. Dat is een wonderlijk gegeven. Het is vakmanschap. En het is, maar het kan ook alleen als als je uh, een soort taal met elkaar gesproken uh, gevonden hebt om dat eigenlijk uit te werken. Ensemble, architectuur en ambacht, dus nog tot 15 januari in de singel Christophe Graven bedankt.